Van uur. Gert Vlucht met het NOS Journaal. De Belgische en Nederlandse nucleaire waakhonden gaan meer samenwerken en informatie uitwisselen. Volgens de waakhonden is dat nodig omdat nucleaire calamiteiten grensoverschrijdend zijn. Er is veel discussie over de veiligheid van de Belgische kerncentrales. Nederland, Duitsland en Luxemburg willen bijvoorbeeld dat de kerncentrale in de buurt van Luik gaat sluiten. Orkaan Maria is uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie. Over een paar uur trekt Mariette en zuiden langs Sint-Eustatius en Saba. Op dit moment worden Guadeloupe, Martinique en Dominica hard getroffen. De premier van Dominica zegt op Facebook dat het eiland compleet verwoest is. Het oog van de orkaan trok er recht overheen. Sint-Maarten blijft gespaard. Er valt wel veel regen. In Den Haag staan steeds meer mensen langs de route die koning Willem-Alexander en koningin Maxima vanmiddag afleggen naar de Ridderzaal. De koning zal daar de troonrede uitspreken. Anders dan gebruikelijk staan er geen nieuwe beleidsvoornemens in, omdat het huidige kabinet demissionair is en waarschijnlijk binnenkort plaatsmaakt voor een nieuw kabinet. Dat nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roept weinig enthousiasme op. Volgens een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS is maar een kwart van de Nederlanders positief. Op de vraag welke partij ze liever in het kabinet hadden willen hebben, antwoordt 21% GroenLinks en 19% PVV. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft gezegd dat de naar Bangladesh gevluchte Rohingya mogen terugkeren als ze papieren kunnen laten zien. Suu Kyi sprak vanochtend het parlement toe over de crisis rond de moslimminderheid. Zo'n 400.000 Rohingya zijn gevlucht en hun dorpen werden platgebrand. Suu Kyi weigert dat geweld te veroordelen. Het weer op veel plaatsen mist, die soms langzaam optrekt. Het is verder vandaag wisselend bewolkt met een enkele bui. En weinig wind bij een graad of 16. De komende dagen wordt het geleidelijk droger en iets zachter. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 En jij beleeft het zon, zon, zon Zee Zandvoort en zomerhit ZFM Dit is de zomer van ZFM Met nu ZFM luncht Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Wisselend bewolkt, zegt hij. Nou, hier schijnt de zon volop. Blauwe lucht, mooi hoor. Ja, echt zo'n hollandse lucht. Af en toe zo'n wolk, weet je stapel. Prachtig. Goedemiddag. Het is dinsdag. Het is vandaag 19 september alweer. Time flies. in you're having fun. Meneer van het station blijft maar zeggen: zomer is. Maar het is een lange herfst, man. Kom. Het is een lange herfst. Officieel zelfs. Overmorgen officieel zelfs ook volgens de kalender. Maar de meteorologische herfst. Die duurt al. Nou, die duurt al 19 dagen, hoor. Hebben we gemerkt ook, trouwens. Ja. Ja. Maar het is mooi weer Oh, wacht even, ik heb de verkeerde microfoon. Die moet ik hebben, ja. Sorry. Ja, ja. en hoe. Wat? Maar dat hoort er straks in het nieuws. Ja, maar dat is uh, prachtig weer. En uh, daar gaat het om. En uh, uh, ja, we gaan... Uh, kijken we straks wat het nieuws is. Wat gaan we nog meer doen vandaag? Nou, we hebben natuurlijk, zoals gebruikelijk... Om kwart voor één de Biscoop-agenda. De Biscoop. En... Uh, ja. Hebben we ook nog uh, het recept van de week? Straks om een kwart over ja, ja. één alweer? Ja. Nou, ik ga nog, ga nog even, heel even nadenken. Maar, uh, oh ja, ik had iets vegetarisch beloofd. Dus het wordt een uh, lekkere vegetarische avond. Hebben. Ja. Ja, uh, nou. Ik had het beloofd, hè. Voor mij doe je er maar vlees bij. Maar goed. Eh, wat wou ik verder zeggen? Nou ja, en we hebben natuurlijk eh, een paar artiesten in het licht, hè. Want dat hebben we sinds wij opnieuw begonnen zijn. Na de zomerstop hebben wij artiesten in het licht. Nou, ik heb er vijf vandaag. Ja, vijf. Waarvan eh, vier geboren en één dood. Ja. Nou ja, van die geboren is er ook alweer één dood, geloof ik. Maar nou ja, dat eh, werken we vanzelf. Maar in ieder geval, ik heb er vijf. En eh, artiesten in het licht en die gaan we dus ook uh, aan u laten horen en de eerste als alles werkt de eerste dames en heren die uh, ja die heet bill ja de eerste heet bill weet u het al ja nou misschien niet maar hij werd geboren op uh, 19 september 1940 dus die is 77 nou zeg ik het goed ja hè? ja zeg ik het goed hè 77 is die dus. En uh, hij leeft nog steeds. En het is een Amerikaanse zanger. Hij is vooral bekend geworden als... een van de twee zangers van de Righteous Brothers. Ja, kent u die nog? Met die hit uh, uh, Unchained Melody en zo. En you've lost this loving feeling. Maar die draaien wij niet. Nee. <laughs> nee, dat had u natuurlijk verwacht. Maar die draaien wij niet. We draaien een andere. We draaien een... Uh, een prachtig stuk een duet met een dame uit, als ik het goed heb. Dan weet ik niet of ik nou lieg. Maar uit de film Dirty Dancing komt dit volgens mij. Ja, volgens mij wel. Nou, oh ja. u weet natuurlijk waar het over gaat. Bill Madley, artiest in het licht. Hij begint een beetje langzaam, kijk heel mooi Now komt ie Was dat. En uit uh, uh, de film Dirty Dancing, Bill Madley, vandaag zijn geboortedag, dus 77. En uh, Jennifer Warnes was die andere, uh, uh, die was die zangeres, ja, maar dat wist ik wel hoor. Anders was dat te zwaaien van, ja, maar ik wist het al, gewoon. Ah, op voor mijn neus, mijn telefoon, ja, niet te geloven. Uh, even kijken, ja, 3 in één. Drie in één... En hier is vandaag van Priscilla White. Anyone who ever loved Could look at me And know that I love you Anyone who ever dreamed Could look at me And know I dream of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 you and love comes, love shows, I give my heart and no one knows that I do, it's for you. at you. Beam, beam, beam. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it? All? Heerlijke zangeres en uh, wat ik van haar altijd zo fantastisch vond. Dat ze heel lief kon klinken, maar als ze die scheur opentrok, dan, uh, poe, poe, poe, dan kwam er toch een, een, een zootje geluid uit. Dat uh, was niet mis te verstaan. Sheila Black natuurlijk. Ik noemde haar Priscilla White, maar dat was haar echte naam. En uh, zij werkte in de tijd als garobbejevrouw in de Cavern Club, waar de Beatles natuurlijk regelmatig optraden. En daar werd zij ook meer door uh, Brian Epstein ontdekt... En uh, zij was eigenlijk de enige vrouwelijke exponent van de Mercy Beat... die het gemaakt heeft, internationaal. Voor de rest, uh, no, voor de rest eigenlijk uh, geen aansprekende zangeressen uit uh, die regio. Maar Silla was er wel een. En uh, zij samen met dus die Springfield waren natuurlijk de leading ladies... van de, de Engelse popbeat, uh, zeg maar, uh, ja, periode in uh, de halverwege de jaren 60. Ze werd geboren op, zef, op 27 mei 1943 in uh, Liverpool. Nee, ik zeg, ja, wel. Ze werd op 27 mei 1943 geboren in Liverpool. En ze overleed in het Spaanse plaatsje Estepona. Daar ben ik ook wel eens geweest trouwens. Twee keer zelfs. Uh, het het uh, uh, Spaanse plaatsje Estepona aan de zuidkust van Spanje. Dat is dat. En uh, daar overleed zij op 1 augustus 2015. En uh, zij was vooral ook bekend... omdat zij in Engeland natuurlijk uh, een prachtige vertolkster was... van uh, het werk van Burt Backrack. Nou, daar hoorden u de twee van. Uh, het allereerste nummer. Dat uh, was Anyone Who Had A Heart. Geschreven door Bert Backrack en Hal uh, David natuurlijk. Het tweede nummer wat u hoorde was It's For You. En dat werd geschreven door haar Beatles vriendjes. Oftewel, Lennon McCartney. En uh, het laatste nummer was uh, weer van Burt McRac en Hal David uit de gelijknamige film. Elfie. Prachtige zangeres. Ja, helaas niet meer onder ons. Helaas. Helaas. Helaas. Goed, we gaan nog een plaatje draaien. En uh, daarna komt het uh, nieuws. Misschien wel twee plaatjes. En dan nieuws. Ik weet het niet, maar we zien wel. In ieder geval heb ik een mooie nieuwe voor u klaarstaan van Raccoon. Jawel, ze hebben weer een nieuwe. Komt ook een nieuw album aan. En, maar dit is alvast een voorproefje van het nieuwe album van Raccoon. Geweldige band. En het heet Almost Made It. Life's like a dance, there's no second chance When you drop and fall down on your ass The judge, of course, says no remorse really Turns out you're not the best But you almost made it You almost got up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 is een leuk nummer dit. Ja. Daar word je nou helemaal vrolijk van, hè? Ja, ja dat is dan niet meer van uh, Nick en Simon, hè? <laughs> Ik word er helemaal vrolijk van. Gewoon oh, een lekker nummer. Prooster op de doden, heet het nummer. En eh uh, is iets heel anders. Natuurlijk af en toe een beetje van die zoete liedjes van zijn gewend. Maar uh, hier merk je toch wel de eerste invloeden in het Volendamse. Want dat uh, loopt toch wel. Uh, dat, dat, die, die invloed is er echt daar wel. Ja. En uh, dat kun je dus heel goed horen. Nick en Simon dus, hun nieuwe single. En die zult u wel vaker horen in dit programma. Ik vind het gewoon een feestelijk leuk nummer. Uh, proosten op de doden. Dankjewel Gert voor de, de tip. Ja. ja. Hij, Hij in. is inderdaad heel leuk. Hij is heel erg ja. leuk. Goed, we gaan naar het nieuws. Want het is weer tijd voor het wereld, nee, het regio gebeuren. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. De politie heeft gisteren een man aangehouden op de A4 ter hoogte van Hoofddorp. Hij zat onder invloed van cocaïne achter het stuur... en was niet in bezit van een rijbewijs. Hij reed bovendien 130 km per uur... waar hij wegens werkzaamheden maar 70 mocht. Een automobilist is afgelopen zondagavond... met volle snelheid tegen een verkeerspaal gereden... en gecrasht op de zeeweg bij Overveen... Hij reed zo snel omdat zijn medepassagier neergestoken zou zijn op een feestje in een strandtent in Bloemendaal. Een woordvoerder van de politie meldt aan NH dat het slachtoffer geen aangifte wilde doen van de steekpartij... en dat de politie daarom de zaak niet verder kan onderzoeken. De auto van de bestuurder is los en door een berger opgehaald... De inzittende, er zouden nog twee passagiers zijn, zouden door een taxi zijn opgehaald. Er is niemand aangehouden. De zeeweg richting Haarlem was een tijdje afgesloten voor het verkeer. Hoewel we amper 18 dagen, nou 19, inmiddels onderweg zijn, viel er in september op sommige plekken in de provincie al meer dan 220 milliliter millimeter regen. Dat is heel veel. Ter vergelijking, normaal gesproken valt er in de hele maand september... ongeveer 60 tot 70 millimeter. Dus, het is dus drie keer zoveel. En dat op de helft van de maand pas. In geen enkele provincie viel deze maand tot op heten zoveel water... als in Noord-Holland. Zo blijkt uit gegevens van het KNMI... Op een kaart met de neerslagsom tot met 17 september is te zien hoe grote verschillen zijn in het land. Ter vergelijking, zo viel er in Limburg nog geen derde van de hoeveelheid die eh, hier in onze provincie naar beneden kwam. Op bijna alle plekken in Noord-Holland staat het teller met nog 13 dagen te gaan op al op meer dan 150 mm. Een gebied rondom Kastikum spante kroon. Daar kwam al ruim 228 mm naar beneden. De westelijke kuststrook met maar 106 mm is tot nu toe de droogste plek gebleken. Door dichte mist hebben automobilisten vanochtend last gehad van flinke vertraging op de A9. De spitsstroken bij Haarlem waren niet open. Automobilisten op de A9 tussen Heemskerk en uh, Knoopbeurt... Rotterpolderplein belandde even na 7 uur in een file van 8 kilometer. Tussen Heemskerk en afrit Haarlem-Zuid stond 6 kilometer. Inmiddels is zowel de mist als de file opgelost. De gemeente gaat in september tijdelijk snelheidsremmende maatregelen instellen op de Celsiusstraat in Nieuw-Noord... Vooruitlopend op de herindeling van de openbare ruimte in de wijk Nieuw-Noord worden er nu alvast acties ondernomen om de snelheid in te perken. Bent u van plan om in 2018 een evenement te organiseren, meldt u, u het evenement dan voor 1 november aan voor de regionale evenementenkalender. Uw melding wordt dan doorgezet naar de Veiligheidsregio Kennemerland. En zij bepalen namelijk de inzet van hulpdiensten in de regio bij evenementen. En deze melding staat los van uw formele vergunningaanvraag bij de gemeente Zandvoort. En die moet u na uw aanmelding op de regionale uh, kalender gewoon nog doorlopen. Tot zover de berichten. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het uh, is overwegend droog met wat vriendelijke stapelwolken. En het is droog, al is een heel klein buitje niet helemaal uitgesloten. De wind is zwak tot matig uit het noorden. En de thermometer houdt het vandaag... Met 17 graden voor gezien. Ook de komende dagen is het meest droog. En de temperatuur doet er tegen het weekend nog een schepje bovenop. En loopt dan op naar 19 à 20 graden. Kortom, aangenaam na zomer weer. Paradise. Ja, lekker, hè? Jethro Toll was wel oftewel Ian Anderson. Geweldige fluitist, gitarist, zanger, schrijver, poëet. Met fantastische dingen. Weet je het met trouwens? Locomotive breath Oh ja, was Locomotive Ja, natuurlijk, dat had ik toch moeten weten. Van het album Aqualung komt het af. En uh, het was inderdaad een oude opname, je kon er wel een beetje horen aan de ruis. Dus die ruis lag niet aan ons, lag aan de opname. Bent u daar ook tegenaan? Ja, want oh, dat is volgens mij ook even een van de oudste versies ervan. Ja. De oudste opnames. Ja. Dus. Ja, was een heerlijk hitje, nummer. was een hitje voor ze, in, uh, eind jaren zestig. Uh, toen de progrock een beetje behoorlijk op begon te komen. Ja. Ja, toen uh, hadden zij uh, toch wel een bescheiden hitje mee. Mm -hmm. En uh, later natuurlijk uh, kwam hij uh, heel groot nog terug... met het prachtige album Thick as a Brick. Ja. Wat uh, eigenlijk een van zijn meesterwerken is. Mm -hmm. Een soort popopera die uh, ja. ging over de kleine Milton... Die een, een gedichtenwedstrijd won. En die niet toegekend uh, kreeg. Omdat er een tekst in zijn gedicht zat. Die uh, de jury niet mooi vond. Your sperms in the gutter. Nee, hoe was het ook weer? Ja, uh, yeah, your sperms in the gutter. In your, weet ik. In your love is in the sink of zo. Zoiets was het. Ja, was. zoiets. Zoiets was het. Maar goed, Jethro <laughs> Toel dus. En dat was het ietsje van de sidekick. Wij gaan weer even naar een artiest in het licht. Want ook dat moeten uh, wij bijhouden. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Je doet het, Komt er maar. Ja. Oké. Okay. Artiest in het licht. Mama Kes. Van de mamas en de papa's. Weet u nog? Oh. oh. Mooi. Ja, <laughs> hij komt nog een keer. Nou ja. in het licht. Nou ja, nog een keer joh. Kun je uitschelen. Huppakee. Nou. Mama Kes. Terwijl mama Kes Elliot... En het is vandaag haar geboortedag. Maar ze is al uh, nou, al een aardig tijdje niet meer onder ons, hoor. Ze werd geboren als... Uh, even kijken, hoor. Ze werd geboren als Ellen Naomi Cohen. En dat gebeurde in Baltimore in Maryland. Uh, op 19 september uh, 1941. En zij overleed in Londen op 29 juli 1974 ze was een Amerikaanse popzangeres en prominent lid, euh, prominent lid natuurlijk van de mamas en de papas en ze werd ook wel eens gezegd die dikke van de mamas en de papas want ze was vrij volumineus om het zomaar eens even te zeggen. Mama Kes, euh, nou ze was een prominent lid dus zoals ik al zei van de mamas en de papas en een succesvolle euh, een vierpersonen zo'n folk en Popformatie die in de tweede helft van de jaren 60 hits scoorde... met onder andere uh, uh, Monday, Monday, California Dreaming, uh, 1230... en nog meer van dat uh, uh, Prachtigs. En zij was natuurlijk een opvallende uh, verschijning... vanwege haar krachtige stemgeluid en haar forse omvang. Ik zei het al. Uh, goed, nou, Mama Kes dus. En het is vandaag haar geboortedag, maar... Zoals ik al zei, ze is al 43 jaar niet meer onder ons. Goed, euh, heb ik nog wat staan? Even kijken. Ja, volgens mij wel. En anders niet. We gaan het zien. Dus, lekker vandaag Dit is <laughs> dus Candy Dulfur everybody needs, everybody En ook haar geboortedag is ons vandaag Ook dat everybody nog needs a bit, Sexuality En uh, het is ook uh, haar... Uh, wat is dit nou alweer? Weg. Zo. Uh, Candy Dilfer is een uh, Nederlandse saxofoniste. Maar dat weet u natuurlijk wel. En naast haar solo carrière is Dilfer sinds 2014 onderdeel van de gelegenheidsformatie Ladies of Soul. Nou, daar past er wel bij. Want ik vind het een fantastische muzikante. En uh, Candy uh, is uh, ja, uh, natuurlijk de dochter van... om het zo maar eens even te zeggen. Uh, ze werd geboren in Amsterdam op 19 september 1969. En uh, zij is natuurlijk de dochter uh, van Hans Dulfer. En uh, dat is een uh, meneer die... Uh, die ook saxofoon speelt. Dus je zou kunnen zeggen. Het saxspelen spelen is haar met de paplepel ingegoten. Uh, ze is natuurlijk bekend geworden. Vooral ook omdat zij uh, internationaal. Behoorlijk wat indruk gemaakt heeft. Onder andere op figuren als Dave Stewart. Uh, van de Eurythmics die met haar Lily Was Here opnam. Maar ook de heer Prins was behoorlijk onder de indruk. En zij heeft ook meegespeeld op praten van uh, His Royal Badness. Dus dat is uh, toch wel aardig wat, mag je zeggen. Nou, Candy van harte gefeliciteerd. En u hoorde van haar Sexuality. En nu gaan we naar de film. Denk ik. Oh, ze was nog even bezig. Ze was nog niet weg. Ze was nog niet jaar gespeeld. Nou ja, dat moet kunnen. Na, de bioscoopagenda. Ja. Ja? Ja, dat was mijn cue. Oh, je mag <laughs> altijd op die paukslagen. Ja, ja. tuurlijk. Vanavond de aller, aller, allerlaatste kans om The Big Sick te gaan kijken. Het waargebeurde liefdesverhaal van comedian Kumail Nanjani en zijn vrouw en de film vertelt op hilarische en ontroerende manier... hun gevecht tussen liefde en familietradities. Deze film dus de allerlaatste keer vanavond te zien om acht uur. Dan de film 100% Coco. De 30-jarige Coco is gek op mode... en draagt haar eigen excentrieke stijl. Ze droomt ervan een beroemd stijlicoon te worden... Langzaam maar zeker leert Coco dat ze gewoon 100% zichzelf moet zijn. En deze film is te zien morgenavond, morgenmiddag om half vier. Zaterdag en zondag eveneens om half vier. En deze film is geschikt voor alle leeftijden. Dan de emoji film. Deze laat je zien wat er zich afspeelt aan de binnenkant van je smartphone. Diep verborgen in je apps ligt Textopolis. Een levendige stad waar al je favoriete emojis of emoticons, zoals ze uh, ouderwets heten... en ze hopen allemaal geselecteerd te worden door de gebruiker van hun smartphone. En deze leuke familiefilm is te zien morgenmiddag om half twee. Zaterdag en zondag eveneens om half twee. En deze film is geschikt voor zes jaar en ouder. Uh, dan... The Kingsman. The Golden Circle. Uh, hierin staan... Uh, een aantal helden... waaronder Channing Tatum. voor een nieuwe uitdaging. Als ze hun hoofdkwartier verliezen... en de wereld gegijzeld wordt... ontdekken ze een verwante... spionnenorganisatie in de VS... genaamd Statesman. En uh, deze film is te zien aanstaande donderdag om 8 uur... en vervolgens vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag... eveneens om 8 uur. En deze film is geschikt voor 16 jaar en ouder. Dan tot slot een film uit het bioscoopprogramma... van de filmclub Simon van Kolm. De thriller My Cousin Rachel... vertelt het duistere en romantische verhaal van een jonge Engelsman... Die wraak wil nemen op zijn mysterieuze en prachtige nicht. En uh, deze film is gebaseerd op een roman van Daphne du Maurier. Uh, schrijfster van meerdere uh, thriller-achtige uh, romans. En deze film is zoals gebruikelijk te zien op woensdagavond en begint dan om half acht. En deze film is geschikt voor twaalf jaar en ouder. Tot over de Bioscoopagenda. agenda. Mooi. Ja. Sex and drugs and rock and roll in your age. Sex and drugs and rock and roll. Is all my brain and body need Sex and drugs and rock and roll It's very good indeed Keep your silly ways Or throw them out the window The wisdom of your ways I've been there and I know Lots of other ways What a jolly bad show If all you ever do you don't like Sex and drugs and rock and roll Sex and drugs and rock and roll Sex and drugs and rock and roll is very good indeed of clothing, ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon, I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing, is cut you know what that'll make you be they will try their tricky device trap you with the ordinary get your teeth into a small slice the cake of liberty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 fatsoenlijkste radiozijn seks, drugs en rock roll. Nou ja, zeg. en dat op een keurigste shot naar C.F.M. Zandvoort. Dat kan je niet maken, hoor. Nee, maar goed. Uh, Ian Jury dus en de uh, Blockheads en uh, dat nummer heette de show. Seks en drugs en rock'n'roll... Hé, hey, uh, ja, het is het. Uh, time flies when you're having fun, zeggen ze dat altijd, hè? We zijn alweer bijna toe aan het uh, NOS journaal van 1 uur. En dat gaat dus nu zo komen over ongeveer een minuutje. En in de tussentijd luistert u gewoon eventjes naar een lekker instrumentaal muziekje van Weather Report. Ook oh, oh, dat is leuk. En dan komen we straks weer terug met een stukje cabaret. En we hebben straks natuurlijk ook nog een artiest in het licht. En we hebben ook natuurlijk straks nog uh, het recept van de week. Tot zo.